de regels van onze vader... ...die met ons een verbond heeft gemaakt. Eigenlijk heeft vader een verbond gemaakt. En als we de Bijbel lezen... ...kennen we alleen maar een eenzijdig verbond. Kent u de uitdrukking? Zelfs de kinderen moeten een beetje luisteren... ...maar ze kunnen het best wel begrijpen. Als vader iets zegt... ...dan kan je het beter maar aanvaarden... ...en daarna handelen... ...want dan heb je een veilige weg. Dus we hebben vanmorgen maar gezegd... ...we gaan naar het noemen... ...Gods verbond. God maakt een verbond... En heb ik bij de kinderen nog wat gemist? Als je luistert, wat doe je dan met je handen? Zeg het eens. Luisteren zeg je dan, hè? Zo. En als je iets lief moet hebben, wat zeg je dan? Hoe laat je dat zien? Als je me lief hebt, zeg je: Ik hou van je. Maar als je dat met een gebaar doet, dan zeg je: Ik hou ervan. Maar als je nou iets lief hebt en je houdt ervan, moet je dus ook nog wel wat gaan doen. Dan doe je vuisten naar voren toe. Dus het gaat over horen, het gaat over houden van en het gaat over doen. Die moet je goed onthouden. Als het nou gaat over godsverbond, je moet ervan horen, je moet ervan houden en je moet het doen. Dat is niet omdat vader in de hemel zo'n moeilijke man is. Maar hij heeft gewoon het beste met ons voor. En het wonderlijk is, de mensen die onze vader leren kennen. Die gaan echt doen wat hij zegt. Niet omdat het moet, maar omdat het de meest wijze weg is die we gaan. En daar ga nou. ik in. Want dat vind ik echt een leuke die je nou zegt. Nou. Horen, houden van en doen. Dat moeten we gewoon even oefenen. Ja, vind dan ik ook. Dat moet erin zitten. Ja, dat vind en, ik ook. En, en... Je handen laten zien. Ja? Even naar je horen. Je moet wel zien. Horen. Houden. Doen. Dat Horen. Houden. wat er gebeurt als je stelt. De oudjes ook, hè? Want het komt nog een keertje terug, dadelijk, natuurlijk. Hè? We hebben al niet alleen maar teksten opgenoemd voor morgen die makkelijk zijn voor de ouderen. En sommigen ook moeilijk voor de ouderen, maar ook moeilijk voor de kinderen. Goed, lieve mensen, we gaan kijken hoe we er vanmorgen doorheen komen. Dus ook al vind je de teksten wel eens moeilijk kinderen... blijf luisteren, want je gaat uiteindelijk begrijpen waar het om gaat. Als we met wetten te maken krijgen... en zelfs in onze hele christelijke traditie... hebben we soms weerstand gekregen tegen de wetten. Zelfs de wetten van God. Want wij dachten altijd, je mag helemaal niks. Ik mag dit niet. Ik mag niet eens op zijn tijd een snoepie pikken. Snap je? Maar we hebben wel met de wet te maken. Of zou het woord wet verkeerd zijn? Echt wel, hè? Wij noemen het altijd maar wet en zo staat het ook in de Bijbel. Maar het woordje wet is eigenlijk de woorden van God. Een onderwijzing. Hij vertelt iets. Doe het nou zo, dan is dat het gevolg. Hij wil niets liever dat we een fijn leven hebben. En leven betekent ook echt leven. En geen verdriet, geen gezaggerijn. Moet u luisteren. Wat zegt Paulus in Romeinen 10, vers 4? Want Christus is het einde van de wet. En wat zijn we dan geneigd om te zeggen? Einde wet. Dag wet. Kent u zulke mensen? Christus is het einde van de wet. Einde de wet. Dan zeggen we dus de wet is weg. En wat zijn we dan geworden? wetteloze of anarchisten of uh, noem het maar op... ...dan zitten we alleen maar als wetteloze bij elkaar. Gaan we niet doen. Dat woordje einde van de wet. 056 in de strom. Het vertaling van het woord het is telos. Je kan het inderdaad vertalen als einde. Maar het is einddoel. Het is de uitkomst van iets. Dus als God de wet geeft, eigenlijk zijn verbond... ...en daar zegt God iets... Het allereindelijk punt daarvan, het doel, is om tot Yeshua, de Messias, te komen. De Christus, de gezalfde. Er is er maar eentje op de hele aarde die 100% gehoorzaam was aan Gods instructies. En dat is Yeshua. Daarom is Yeshua de enige rechtvaardige. Wij hebben allemaal wel eens gezondigd. Dus van ons is er niemand rechtvaardig. Alleen de Heere God heeft gezegd aanvaardt het offer van Yeshua. We gaan daar mooie plaatjes van zien. Hoeveel je dat mooi kan noemen, weet ik ook niet. Maar het zijn toch plaatjes die we moeten gaan zien. Omdat hij stieren voor onze zonde... worden we door de Vader als rechtvaardige kinderen verklaard. Dus Yeshua, de Messias, is het einde van de wet. Nee, hij is het doel van de wet. Tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Weet u nog wat gerechtigheid is naar de wet gerechtigheid naar de wet is de straf op de zonde. Knal. Eén keer liegen, boete betalen. Eén keer door het rode licht, 400 boete betalen. Hand niet uitsteken als je recht af moet, kost je 40 euro. Zo is het in de Nederlandse staat precies hetzelfde. We hebben de regels van het Koninkrijk der Nederlanden. En als je uit Engeland komt en links hebt gereden, moet je in het Koninkrijk der Nederlanden rechts rijden. Het zou toch dom zijn als Engelsman in Nederland komt en zegt, ja hallo, ik heb links rijden geleerd, ik rij links. Dus het is goed om in het Koninkrijk van Nederland te doen wat de regels zeggen. Vinden jullie ook niet? Maar, zegt hij, Christus, hij is het doel van de wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Omdat hij nou volmaakt was, maar voor onze zonde stierf, worden wij als rechtvaardige mensen gerekend. Maar we weten tot er wel wat in ons vlees zit en in onze ziel dat we de neiging hebben tot het kwaad. Maar door de liefde van de Heer hebben we dat overwonnen. Moet je luisteren. Er staat bij Paulus in Korinthe nog een hele moeilijke. Dadelijk worden ze makkelijker. Hij zegt, ik stel de prijs op, broeders en zusters, dat gij weet. Wat is weten ook weer? Dat is weten dat je het weet, dat je het weet. En als je het weet, dan zit het in je geweten... Snap je het? Als je dingen weet zit het in je geweten. Dan heb je geweten dat je niet mag pikken. dan nou moeten we ook nog andere dingen weten. Hij zegt ik stel het op prijs broeders en zusters. Dat jullie weten dat onze vaderen allemaal onder de wolk waren. Hé hey, welke wolk was dat? En allemaal door de zee gingen. Dus ze liepen onder de beschutting van vader. Van de geest van God. Ze gingen door het water van de zee. Want ze lieten hun oude leven achter. Daarin hebben wij ook onze oude mens achtergelaten. De oude Willem is gestorven. Dat geloven we tenminste. Hè? Dus als oude Willem naar boven komt om gekke dingen te doen... zeggen we, nee Willem, je bent dood. We zijn opgestaan met Christus. We gaan goede dingen doen. Alle hebben zich dus in Mozes laten dopen in de wolk en in de zee. Dus we zijn gedoopt in de geest van God. Want we luisteren naar zijn woord. We worden de hele ons geweten wordt daarmee gevuld... En we zijn gedoopt in de zee. We hebben ons oude leven afgelegd. Alle hebben hetzelfde voedsel gegeten. Het geestelijke voedsel. En alle hebben we geestelijke drang gedronken. Wat was ook weer het voedsel wat Israël at in de woestijn? Manna, dat was fysiek eten. Maar het was wel bijzonder, want het kwam van vader uit de hemel. Op dezelfde wijze als wij de woorden van vader uit de hemel horen. Dan is het voor ons geestelijk eten. Als hier geestelijke drank gedronken wordt, drinken ze echt water. Vindt u niet? Alleen het water is wel uit de rots gestroomd. Ooit moest Mozes tegen de rots spreken. Weet u ook weer wat de rots was? Ja, dat wil je gelijk zeggen zo natuurlijk. Maar het gaat om geestelijke dingen. Hè? God die heeft van de rots afgesproken, van Sinaï. Daar heeft hij ze levende woorden gegeven. Waar werden die levende woorden op geschreven? De twee platen van steen. Daarom staan ze wel eens voor het stenen hart. Maar het moet door liefde in ons eigen hart geplaatst worden, zodat we een liefdevol hart gaan krijgen. Dus de woorden van God die op steen geschreven worden, die steen is gehakt uit de rots. Daarom gingen die stenen platen mee in de ark de woestijn door. Vindt u dat simpel? Misschien is het voor de kinderen lastig, maar je moet toch principiële dingen met elkaar zeggen. Dus we hebben van dezelfde voedsel gegeten. Het manna is het hemelse brood. En het water is de water wat uit de rots kwam. En tegen die rots moest Mozes spreken. Sprak hij tegen de rots? Hij sloeg tegen de rots. En dat moet je nooit doen. Nooit slaan op de rots als God zegt je moet even spreken. Je moet eigenlijk een gesprek aangaan met het verbond van God. Zo gaan we geestelijk leren eten en drinken. Want ze dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus. Eigenlijk is de Torah, wat meeging met het hele volk, is gewoon de Messias onder het volk. Ze moesten luisteren naar wat de Heer gezegd had. Ze hadden niet alleen de tien geboden meegekregen, maar ook de hele Torah. Als er iets fout ging in het overtreden van de wet, was er een verzoeningsoffer wat ze konden slachten. Snap je het? Dus de hele Torah is een levende aangelegenheid, maar het is Yeshua helemaal uitgebeeld. Hij is het vlees geworden, woord van God. En wat stond er op de tien woorden op de tafel? Dat waren de versteende woorden van God. Voor een volk wat ongehoorzaam was. Die had alleen maar de wet in hun midden, wat ze niet mochten doen. En dat is ellendig, want de wet moet eigenlijk in je hart zijn. Je moet er in je hele hoofd mee vervuld zijn. Je hele geweten moet vol zijn met de woorden van vader. Je bent wel eens geneigd om te zeggen, moet vol zijn met God. Maar je kan beter zeggen vader. De woorden die vader spreekt zijn belangrijk voor je om te weten. Moet je eens luisteren. Wat staat er in Romeinen 8 vers 3? Wat de wet niet vermocht. Dat is een moeilijk woord, hè? Maar wat de wet nou niet kon... Wat kan de wet niet? Omdat ze zwak was door ons vlees... door onze eigen wil... God heeft zijn eigen zoon te zenden in een vlees... dat aan de zonde van mij gelijk is... en wel om de zonde van mij... de zonde veroordeeld in het vlees. Dus toen Yeshua stierf op Golgotha... ging eigenlijk de zonde die wij gedaan hadden... op hem gelegd worden. Zo eenvoudig is het evangelie. Dus omdat ons vlees zonde is... Zegt hij de wet, wat hij nou niet vermocht, wat de wet nou niet kon, omdat wij zwakke mensen zijn, de wet kon ons niet redden. Wie van ons is er door de wet gered? Niemand. En als je een beetje simpel denkt, dan veroordeel je altijd een ander omdat hij zijn vingers niet thuisgehouden hebt, of dat hij dingen gedaan heeft waarvan je weet het staat in de wet. Je veroordeelt de ander, maar je redt hem niet. De wet heeft nog nooit iemand gereed. Maar het organiseert wel het links en rechts rijden... het rode licht in het Koninkrijk van God. Wij zijn dus uit een ander Koninkrijk gekomen... deel gekregen aan het Koninkrijk van God... en daarom vieren we Sabbat. Vieren we de feesten van Yahweh. Het Net als Koninginnendag in Nederland viert... op de 30 april vieren wij de dag van de koning. Hè? Of de dag die de feesten aangeven. Daarom vieren we de, de feesttijden van de Heer. Wat hebt hij nou geleerd... Wat nou de wet niet kon, omdat ze zwak was door mijn vlees... ...heeft God zijn eigen zoon gezonden om het offer te brengen op Golgotha... ...en zo de zonde te veroordelen in het vlees. En dan komt er een reden op dat. De eis der wet vervuld zou worden in ons. Het is wonderlijk, omdat nu de eis van de wet... Wat is ook weer de eis van de wet? Iedereen mee eens? De eis van de wet is gewoon gehoorzaamheid. Ga maar eens in Nederland links rijden, er komt een politieagent, die hou je tegen, heb je een boete. Dus de eis van de wet is gewoon gehoorzaamheid. Omdat we gered zijn door het offer van Yeshua, gaan we naar de eis van de wet wandelen. Om gered te worden? Nee, we zijn gered door het offer van Yeshua. Onze zonden zijn uitgewist en we gaan gewoon naar de regels van Gods Koninkrijk gaan we leven. En als je het goed begrijpt, dan ga je dat met plezier doen. Of je nou volwassen bent of dat je een kind bent. Je moet vader gaan leren kennen. Hoe liefdevol en hoe barmhartig dat hij is. Want hij heeft zijn eigen zoon laten sterven. Omdat hij onze zonden en schuld zou dragen. Ik denk ik zal een plaatje meenemen. Misschien is het moeilijk te zien. Maar dit is de berg Sinaï. En alle mensen van Israël die staan ervoor. De mannen, en de vrouwen die staan te kijken. Want er gebeurt iets geweldigs. Die grote wolk die erop zakt. In die wolk. Zegt de Bijbel, was eigenlijk God onze Vader om aan dat volk iets te zeggen. En het wordt heel erg hard wat hij gaat zeggen, want hij gaat zo hard de tien woorden spreken dat de mensen die stonden eigenlijk te bibberen van de angst. Wat een geweldig geluid was dat. Dus op Sinei, in die grote berg, kwam Vader om tegen het volk te spreken. Niemand mocht zelfs de berg aanraken, want dan zou die sterven. Wat heeft hij nou gezegd op die berg? Daar komen in wezen de Torah van God, de woorden van God... die we kunnen vinden in de vijf boeken van, van, Moshe, van Mozes. Ze hebben er nog mannetjes bij getekend. Die staan op de, op de bezuin te blazen. Ja? Als we de bezuin blazen, dan is het ook aankondigen van een wachter. Hoor hè, wat er gaat komen. Dus we hebben de vijf boeken van Mozes. Hoe heette die boeken ook alweer? Nummer één. Genesis. Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Goed onthouden. Dus de vijf boeken van Mozes zijn de basis van het verbond van God. Dus je moet niet alleen maar de tien geboden uit je hoofd kennen. Je moet ook weten dat als we fouten gemaakt hebben, hoe God het wil verzoenen voor ons. Zowel de kinderen moeten het gaan begrijpen als de volwassenen. Want er zijn ook een heleboel volwassenen die het niet snappen. Die zeggen wel, wij hebben vergeving van zonde gekregen en ze blijven toch lelijke dingen doen tegen een ander. Dan denk ik, nou, je moet nog een hoop leren. Maar dat willen we met elkaar. Wat stond er ook weer? Je moet ervan horen, je moet ervan houden en je moet het doen. Nog een keer. Horen, houden, doen. Horen, houden, doen. Nou, dat gaat goed hè. Echt waar. Vind je het leuk? De boeken van Mozes. Horen, houden, houden. Doen. Nou, we gaan even naar Exodus toe. Jullie hebben nog maar een uurtje, hè? Mozes klom op tot God. En wie is God? Dat is Yahweh. Hij vertelt zijn naam er gelijk achteraan. In de Bijbel staat Heren met hoofdletters, maar in de grond dan staat gewoon JHWH. Jahwe. Toen klom Mozes op tot God en Yahweh riep tot hem van de berg. En zei, zo zult gij zeggen tot het huis van Jacob en meedelen aan de Israëlieten. Wat zijn Israëlieten die behoren tot het huis van Jacob? Zijn wij ook Israëlieten? Ja, natuurlijk. Ook al ben ik niet als Israëliet geboren, op de dag dat we gingen geloven... ...dat het offer wat vader Jabe heeft gebracht door Yeshua worden we ingeënt in de stam tussen de takken van het volk van Israël. Dus, we zijn Israëlieten geworden en we behoren tot het huis van Jacob. Hoeft niet vreemd te vinden, het is gewoon Bijbels. Gij hebt gezien wat ik, dat is vader Jahwe, de Egyptenaar heb aangedaan, en dat ik, vader Jahwe, u op arends vleugelen gedragen heb en tot mij, vader Jahwe, gebracht heb. Je hebt het gezien wat ik die Egyptenaren aangedaan heb. Was dat leuk? Echt niet waar. Maar dat heeft hij gedaan... ...opdat zijn eigen volk los kan komen. De farao die staat voor de duivel. Zo'n lelijke man was het. Verschrikkelijk. Maar toch heeft God gezegd... ...ik ga de kinderen van Jacob... ...uit Egypte halen, uit die verwarring... ...maar de duivel wil ze niet loslaten. Begrijpt u het? Ik zeg, die haal je eruit... Jawe haalt je eruit door zijn eigen zoon te zenden om je eruit te halen. Nu dan, indien voorwaarde, gij aandachtig naar... Wie luistert? Indien je naar Jawe luistert, vader Jawe... en mijn verbond bewaart... dan zult gij uit alle volkeren mij ten eigendom zijn... want de ganse aarde behoort mij. Dus alle mensen op aarde behoren aan vader Jawe toe... Maar hij zegt, jullie ga ik speciaal uit de wereld halen. Ik ga je de regels van mijn koninkrijk leren. En als je je daaraan houdt, zegt hij, dan ga ik je apart stellen van al die andere volkeren. Uiteindelijk moeten het priesters en koningen gaan worden, dat volk van Israël, de kinderen van Jacob. En dat moeten wij ook worden. Omdat we dus snappen hoe het verzoeningswerk functioneert, moeten wij het aan de wereld verkondigen. Zelfs aan onze mede-christenen moeten we het uitleggen. Want die zijn ook door allerlei leerstellingen op een verkeerd spoor gekomen. Hij zegt duidelijk, indien gij aandachtig naar mij, je vader Jader luistert... ...en mijn verbond bewaart. Bewaren betekent niet naast je neerleggen, maar je moet het bewaren. Je moet er zorgvuldig mee omgaan. Amen? Gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn, broeders en zusters. Nageslacht van Jacob, Israëlieten. En je zal een heilig volk zijn. Zijn dat heilige woontjes? Nee, dat is gewoon een afgezonderd volk. We zijn anders als de wereld, want we zijn eruit gekomen. Maar niet om buiten te blijven staan... maar om in die wereld zelf te verkondigen als priesters de boodschap van vader. Want hij wil alle mensen... ...uit Egypte halen om in dat koninkrijk van vader te gaan leven met blijdschap. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Toen kwam Mozes, ontbood de oudste van het volk... ...legde hun al deze woorden die vader Ja hem geboden had voor... ...en het hele volk antwoordt eenparig... ...alles wat vader Jabe gesproken heeft zullen we doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer aan vader jaar weer terug. Hij zegt, het volk heeft gezegd, we gaan het doen. Want ze hebben het gehoord. Ze hebben het omhelst en lief gekregen. En ze gaan het doen. Hoe was het ook weer? Horen, houden van en doen. Houd vast. Moet je eens luisteren. Waar kwam nou Mozes mee van de berg? Want hij was die berg opgegaan, samen met zijn broer Aaron om de woorden van God te horen. De woorden van vader Yahweh. Hij praat hier over twee stenen tafels die hij meegenomen heeft. En op die, op die tafel staan tien woorden. We kennen ze allemaal. Op de eerste tafel toont ons de liefde tot... God, laat het maar opzeggen. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben... Gij zult geen gesneden beeld maken. Gij zult mijn naam niet ijdel gebruiken. En de Sabbatdag dat gij die heilen. Hé, hey, er staat Sabbat en geen zondag. Zo simpel is het. Je moet al een hele theoloog zijn om daar zondag van te maken. Zo eenvoudig is het. We gaan even Mozes weghalen. En we laten hem hier dadelijk zien wat er op die twee tafels staat geschreven. Wat staat er op de tweede tafel? De liefde tot onze naaste. Dus als je naaste lief hebt, wat doe je dan? Eer je vader en je moeder. Je zal je naaste niet doodslaan. Je zal ook niet echt breken. Je zal niet stelen. Je gaat ook geen vals getuigenis spreken. En gij zult niet begeren wat van je naaste is. Wat was het ook weer? Horen. Houden van, doen. Horen, houden van en doen. Amen. Nou, hier heb je de twee grote tafelen. Kunt u het lezen? Hier heb je de eerste vier geboden. En hier heb je de laatste zes geboden. Wat zegt Yeshua? Dit is het grote en eerste gebod, deze vier. En Yeshua zegt dat... In Matthäus 22, vers 37. En wat zegt hij van de tweede tafel? Die zes geboden voor onze naaste? Het tweede, deze is gelijk aan die eerste. Dat zegt Yeshua in Matthäus 22. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En nu zijn de mensen zo misleid. Dan zeggen ze gewoon maar: Nee hoor, God lief heb ik. En ik heb God lief. En je naaste als jezelf. Nou kan de wet. Maar is niet de bedoeling hè? Maar met de wet bedoelen zij de hele Torah, alle vijf boeken van Mozes overboord. Het is alleen nog leuk om de geschiedenis te lezen. Maar dat is niet zo. Het blijft het verbond van vader Jahwe. Om zijn volk te zegenen en ze apart te zetten van de wereld. Daarom vieren we sabbat, vieren we de feesten, stelen we niet. En we willen ook helemaal niet meer stelen, want we willen onze naasten geen pijn doen. Is iedereen goed gelezen? Gods verbond is durend en eeuwig. Ook al zullen we sterven en dadelijk opstaan uit de dood, gelden nog dezelfde regels in het koninkrijk van God. Dan zal de hele wereld geregeerd gaan worden door Yeshua de Messias in overeenstemming met de hele Torah. Het zal een vreugde wezen. In Genesis 22 gaan we nog even naar Abraham, want Abraham moest ook een les leren. Dus let goed op, want Abraham moet iets gaan doen wat helemaal niet mooi is, helemaal niet leuk is. Hierna gebeurde het dat God Abram op de proef stelt... en hij zegt tegen Abram... en Abram zegt, je ben ik... neem nou je zoon, je enige... degene die je lief hebt, Isaac... en ga naar het land Moria. Waar is Moria ook alweer? Dat is de Tempelberg in Jeruzalem. En offer hem. Abram wordt gevraagd zijn zoon te offeren... te slachten als een lammetje. Nou, dat is een vraag die kan je bijna niet beantwoorden. Hè? Maar wat zegt hij, maakt er een brandoffer van op een der bergen die ik je zal noemen. Toen stond Abraham des morgens vroeg op, zadelt zijn ezel. Je kan het niet goed zien, maar hier ligt een hele takkenbos op, want die moet eigenlijk in de brand gestoken worden als het offer gebracht is. Hij zadelt de ezel, nam twee van zijn knechten mee, net als zijn zoon Isaac. Hij klooft hout voor het brandoffer, begaf zich op weg en ging naar de plaats die God hem zou wijzen. Dan komt het moment dat Abraham zijn zoon op het altaar moet leggen. Je kunt het bijna niet geloven dat vader het aan je zou vragen. Maar hij vraagt het aan Abraham om zijn hart te proeven of hij echt van vader hield. En Abraham gaat doen wat vader gezegd heeft. Hij heeft zijn zoon op het altaar gelegd en daarop strekt Abraham zijn hand uit, nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel, je ziet hem hier naar beneden komen met zijn handen. De engel van vader Yahweh riep tot hem uit de hemel, zeg, Abram, Abram. zegt Abraham, Abraham!" En Abraham zei, ja, hier ben ik, dus dan stopt hij met zijn mes. Strek je hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat je godvrezend bent. Abraham was bereid om tot het uiterste te gaan, omdat vader het vroeg. Hoe ver zijn wij nou bereid om te gaan in de eenvoudige regels die hij ons vraagt te onderhouden in dat koninkrijk van vader? Wij hoeven geen, geen moordenaars te worden. We moeten juist liefdevol worden. Hij zegt, hou je nou aan mijn regels? Vindt u dat moeilijk? Ook de kinderen is dat moeilijk. Je zal zien, het houden van de regels van God is het beste wat je doen kan. Hij zegt, nu weet ik, Abram dat je God vreesend bent... en je zoon, jouw enige, mij niet hebt onthouden. Toen sloeg Abram zijn oog op en daar zag hij een ram achter zich... Tussen de struiken, nou je kan hem hier niet goed zien, maar hier staat dat ram. En Abraham ging, nam het ram, offerde dat ten brandoffer in de plaats van zijn zoon. Kijk, dan krijg je dat dan, zie je dat? Nou kan hij het lam slachten. Gelukkig, nou kon zijn zoon van het altaar af en van het offeraltaar en dan kwam er een lam. Is natuurlijk ook niet fijn tot zo'n onschuldig lam moet sterven, maar zo heeft de Heere God het wel aan ons geleerd. Uiteindelijk was vader bereid zijn eigen zoon te offeren op Golgotha. Zodat hij onze zonden kon dragen en in wezen tegen ons kon zeggen... begin opnieuw, vergeet je oude leven en laat ook echt alles liggen. Gaat je als nieuwgeboren kinderen van mij leren gedragen. Mensen, tot slot. Wat zegt Jacobus, een hele bekende uitspraak? Meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt... De geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid. Sinds dat we de woorden van vader Jawe kennen. Met welke geest krijg je dan te maken? Met zijn geest. Hij vertelt je dus wat goed is. Als dat tot je komt en je neemt het in je op, welke geest ontvang je dan? De geest van God. Als je dan gaat lopen stelen, welke geest heb je dan? Niet de geest van God. Denk je nou tot vader zegt in het schriftwoord, de geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid. Als wij dus dingen gaan doen die hij niet wil, wordt hij hartstikke jaloers op. je. Dit wil ik helemaal niet, ik word er boos op. God geeft ons een geest, waardoor we gehoorzaam kunnen worden. Maar hij kijkt echt naar, je denkt, goed zo kinderen, jullie doen precies wat ik heb gezegd. Dan kun je ook alle zegeningen van de vader krijgen die hij beloofd heeft. Hij zegt, maar hij geeft dan ook des te grotere genade. Als iemand gaat wandelen naar zijn wegen... ...hij gaat zijn best doen om naar de geest van God te leven... ...wat geeft hij dan? Hij geeft des te grotere genade. Daarom heet het God wederstaat de hoogmoedige... ...en de nederige geeft hij genade. Wie van ons is dan nog hoogmoedig? Hoogmoedigen zijn mensen die hun eigen wil doen tegenover wat God gezegd heeft. Dan verhef je je eigen boven God... en zeg ik doe het toch zo. Dat noemt hij hoogmoedig. Wat doet hij met hoogmoedigen? God wederstaat de hoogmoedigen. Dan heb je een probleem. Dus als je de waarheid kent... en je doet toch zoals je het zelf wil... je gaat toch pikken... dan wederstaat God die hoogmoedigen. Maar de nederige die geeft die genade... Wie is de nederige? Die buigt voor het woord van de Heer. En ook al heeft hij het moeilijk in zijn ziel. Hij zegt, de woorden van de Heer die zullen in mij. Is die duidelijk? Wat geeft hij de nederige? Hij die voor hem buigt en doet wat hij vraagt. Die geeft hij genade. Hij geeft niet zomaar genade tot hij zegt, geloof maar in Jezus of in Yeshua. Dan geef ik je genade en alles is over. Nee. Hij maakt je zijn verbond bekend. Als je voor dat verbond buigt, zegt hij... en je gaat het doen, krijg je van mij genade. Dat is niet omdat je door werken gered wordt. Nee, het is buigen voor wat vader Yahweh zegt. Het zijn regels die hij geeft om je tot leven te brengen. Zodat je God lief kan hebben boven alles... en je naast als jezelf. Hier staat wat God zegt. God wederstaat de hoogmoedige. Maar wat zegt hij nou tegen ons? Onderwerp je dus aan God dat wat hij zegt, en biedt weerstand aan de duivel. Dus zoals God de hoogmoedige weerstaat, zeg maar dat is de duivel, zo moeten wij net als God de duivel weerstaan. Dus komt dat kwaad naar ons toe, zeggen we daar willen we niks mee te maken hebben. Begrijpen we het? Onderwerp je dus aan het woord van God, maar biedt weerstand aan de duivel, en wat zal dan de duivel doen? Echt waar, als je zeg maar zo spreekt de Heer, dan vlucht de duivel. Hier staan de kinderen voor het verbond van God. Lees het goed wat God van je vraagt en doe het met blijdschap. Wat gaan we doen? We gaan het horen, we gaan ervan houden en we gaan het doen. We gaan het horen, we gaan ervan houden en we gaan het doen. Amen. Sabbat shalom. Prijs de Heer.